Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden Duitse politiemensen worden verdacht van rechtsextremistische ideeën of complotdenken. Tegen dik 400 agenten loopt een onderzoek, bijvoorbeeld omdat zij betrokken zouden zijn geweest bij een groep die een paar jaar geleden plannen maakte voor een staatsgreep. De baas van de Duitse politie maakt zich zorgen, zegt correspondent Gien Balduk. Die spreekt ook van een, een groter gevaar dan ooit tevoren voor het hele land. Omdat eh, volgens hem doelbewust rechtsextremisten proberen de politie te destabiliseren. En daarmee dus een groot gevaar vormen voor ja, het bestaan van het land. Waarschijnlijk gaat het zelfs om nog meer dan de 400 agenten die nu zijn geteld. Duitse media vroegen cijfers op bij alle deelstaten, maar een deel heeft nog niet gereageerd. Veel studenten en starters die een kamer of huis huren betalen te veel servicekosten, bijvoorbeeld voor schoonmaak of liftonderhoud. Huisbazen mogen daar niet meer voor rekenen dan ze daadwerkelijk kwijt zijn, maar dat gaat lang niet altijd goed. Ook Jelle kreeg onzinnige rekeningen op de mat. Het waren dingen als afvalstofheffingen, rioolheffingen en dat soort dingen. Alleen, daar krijg ik zelf van de gemeente een rekening voor. Nou heb je het uiteindelijk teruggekregen? Uiteindelijk wel, maar dat was wel een heel uh, getrek. Bij de huurcommissie krijgen ze veel klachten hierover binnen. In meer dan de helft van de zaken bleek dat huurders te veel hadden betaald. Je kan in Frankrijk deze zomer voor nog geen 50 euro onbeperkt met de trein. De overheid heeft gefixt dat jongeren tot hun 27ste zo'n ticket kunnen kopen, waarmee ze in heel juli en augustus kunnen reizen. Alleen hoge snelheidslijnen doen niet mee met de actie. Het kost de Franse overheid zo'n 15 miljoen euro. En een hotel in Slovenië probeert op een bijzondere manier wat extra geld in het laadje te krijgen. Vorige week bleef Cristiano Ronaldo een nachtje slapen vanwege de voetbalwedstrijd tussen Portugal en Slovenië. Het bed waarin hij toen lag kan van jou zijn. Dat wordt namelijk geveild. Het vijf hotel vindt het heel bijzonder dat de sterspeler op bezoek was. En denkt dat het voor fans een unieke kans is. Nou, mocht jij zo'n fan zijn dan moet je wel minimaal 5000 euro neerleggen voor de Ronaldo boxspring. Dat is het startbedrag van de veiling.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 Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van de drukke ochtendspits. De A27 bijvoorbeeld, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en De Beeld heb je een kwartier extra reistijd voor de boeg. En ook op de A8, Zaanstad richting Amsterdam nog een file. Voor Zaanstad Zuid, 6 kilometer met een kwartiertje extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke hap gezelligheid en service combineert.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 Ook gehoopend op zaterdag. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Here I go Yeah. And her love lasts. Get it. Love lasts. And now she's gone. Gone. Gone. Gone. At which point you realize life is but a joke. money right Sweeter each season as we slowly grow old. ZFM. ZFM.